Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Eén voor één zijn ze vandaag op de koffie geweest... bij verkenner Ronald Plasterk. De leiders van de vier grootste partijen. PVV, GroenLinks, pvda VVD en NSC. Want wie wil er met wie in een kabinet? Best ingewikkeld. Geert Wilders wilde vandaag nog één keer benadrukken... wat hij op verkiezingsavond al zei. Dat hij er voor iedereen wil zijn. Ik ben er voor uh, alle Nederlanders. Er hoeft niemand aan te twijfelen. We gaan niemand het land uitzetten of wat dan ook. Wij zijn er voor iedereen uh, um, um, christenen, moslims, uh, ongelovigen. Uh, dus um, er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Op het moment dat ik dat uh, nog een keer duidelijk kan maken... dan zal ik het zeker uh, doen. Bij GroenLinks PvdA geloven ze hem niet echt. Hun leider, Frans Timmermans, wil sowieso niet met de PVV samenwerken. Want hij zegt, iemand die iets in de ijskast zet... is vast van plan om het er later weer uit te halen. Waarschijnlijk komen er vandaag weer Palestijnse gevangenen en Israëlische gijzelaars vrij. Hamas zegt dat Israël 30 gevangenen laat gaan. Zo gaan om vrouwen en kinderen. Israël heeft er zelf nog niets over gezegd. Waarschijnlijk worden de gevangenen geruild voor Israëlische gijzelaars, zoals de afgelopen dagen ook al gebeurde. De brand in het gemeentehuis van Soest blijkt te zijn aangestoken. Die brand was maandagnacht, zorgde voor een hoop schade. Al zijn belangrijke documenten niet in de fik gegaan, zegt de burgemeester. Alle paspoorten en andere documenten die liggen in, in de kluis. Dus daar is gelukkig niks mee gebeurd. Maar de apparatuur waarmee geprint en gedaan wordt, die is die is. De schade loopt waarschijnlijk in de tonnen. Er is nog niemand opgepakt. En schaatsliefhebbers kunnen alvast aftellen naar het weekend. Want dan kan je misschien pirouettes draaien op het ijs of een pootje overdoen. De schaatsbond denkt dat er op zaterdagochtend misschien een marathon op natuurijs mogelijk kan zijn. Meerdere ijsclubs doen hun best om een baan klaar te maken. Maar verenigingen in het oosten van ons land hebben de beste papieren. Het weer vanavond daalt de temperatuur snel. Komende nacht gaat het bijna overal vriezen. Morgen begint mistig, daarna vaker zon en het is fris. Hooguit een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Maarsen is de vertraging 5 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knoop de Hoek en Hulevaartsveen 10 minuten oponthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Saandam en Purmerend 10 minuten.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 En dan dacht ik, Jezus, ome Jan stijgt op. GELACH. En dan maakte ik Kareltje wakker. Die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. GELACH. En ik zeg, hoor, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Dus kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had, hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ja. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles.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 En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt: Hé, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, Met ze mee. De rivier was niet van water, maar van China's zat het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 Zijn koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. me bij het drinken van wat water. Als zuster blijf even bij me staan. Nacht zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik ben van binnen. Nacht zuster. Doe iets aan m'n pijn.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 Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Al ligt de morgen, nachtzuster, bij bij <totstuk>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 De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, Het ritme van Zandvoort op 106.9. Zie Liesje kreeg een mooie nieuwe pop van Sinterklaas.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 Papa begon te hakken en het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. <lacht> Liesje kreiste: papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. <lacht> papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zich eens flink verwennen met de pook.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 Wat De en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Qatar is zeer optimistisch dat er een verlenging van de gevechtspauze wordt aangekondigd. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen CNN dat het binnen enkele uren kan gebeuren. De bestaande gevechtspauze loopt binnen 24 uur af. De komst van supersnel mobiel 5G-internet is weer een stap dichterbij. Negen bedrijven hadden rechtszaken aangespannen tegen de veiling van de 5G-frequenties, maar de rechtbank van Rotterdam zette daar vandaag een streep door. In Overdinkel aan de Duitse grens is een drugslap ontdekt. De politie kreeg een tip over stankoverlast in de omgeving van een boerderij. Bij controle werden enkele agenten onwel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Een onbekend aantal verdachten is opgepakt. Het weer, kans op nacht, voorsteeg en gladheid. Morgen is het maximaal 2 graden. This real life, this real type Sunny side up, I'm much obliged, oh my I'm honest, I promise Ain't nobody gon' stop us You close to a goddess Let me be your Adonis so Don't just watch us, we fallin' Comin' down like comets, Faster than the speed of light A million different colors I believe in miracles Like we were here before But it's really the first time I could fly I think and beat beating it, his boss. I believe in healing our darker secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it, I love you today and tomorrow. Call me when you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. you're close to a goddess, let me be your adonis. Or oh, just watch this falling, coming down like comets. Faster than the speed of light light.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 It's all just game, yeah Instead of talking, let me demonstrate, yeah, yeah. Get down to business, and skip for play, yeah pretty girls boys and leather kiss girls and pearls hot damn everybody let's play so they promise you a good job no way one A jet black guy with a hip hop vibe. A white cool cat with a drill be hat. Make a lot of answers is the way you act. Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn. Cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The buzz from when I'm will help you reach that goal. It's gonna break your mama's heart. It's gonna break your daddy's heart. But you'll throw the dice and take my advice. Cause I know